Ik ben Julian Mulder en dit is de Battenvieren Podcast. En ik zit hier met André Kraubel, docent aan de Vrije Universiteit. En uh, tot, uh, tot een paar minuten geleden mijn uh, docent. Um, en we gaan het vandaag hebben over uh, uh, over, over politieke partijen en misschien in het bijzonder wel de sociaaldemocratie. Maar we zullen alles wel, uh, wel langs gaan. André, zou je jezelf willen introduceren voor de luisteraar? Ja, Ik ben nog steeds je docent, want nog ik moet steeds. je tentamen nog nakijken. Oh, ja. <laughs> dus de komende tien dagen ben je nog mijn student. Um, en, en misschien moet je dan nog herkansen, dan ben je nog, nog heel lang mijn student. Oh, oh, oh, oh. oh. Ja. ja, en er komen nog andere vakken aan, dus voorlopig ben je niet van mij af. Um, uh, ja, ik ben uh, politicoloog. Ik ben in. Uh, 84 aan de VU begonnen. Dat is heel triest. <laughs> en uh, zit er nog steeds. Uh, maar mijn claim to fame is natuurlijk dat ik naast uh, politologie en communicatiewetenschappen uh, aan de VU uh, doseren, ook uh, de maker en bedenker ben van het kieskompas. En dus heel veel interesse heb in um, in welke mate politieke opinies, politieke houdingen uh, het stemgedrag beïnvloeden. En vooral de, ja, de partijprogramma's en de standpunten van politieke partijen in hoeverre die... Het kiesgedrag uh, sturen en in welke mate er ook andere factoren een rol spelen, zoals bijvoorbeeld uh, emotie um, ja. uh, bij uh, kiezers. Ja. ja, en als we dan over, um, over bijvoorbeeld de sociaaldemocratie hebben in Nederland, hebben we het ook al uh, toevallig ook al in de, in de les een keer besproken. Dat um, ja. sociaaldemocratie um, de steun ervoor loopt terug. Er zijn ook een aantal reportages over geweest, uh, stort in zou ik het willen stort zeggen. Ja, ja, stort in. Ja, als je. De Partij van de Arbeid met een paar zeteltjes in de Tweede Kamer ziet. Ja, dat is wel instort. Dat was ooit de grootste partij in Nederland. Dus dat is wel een, ja, dat is een instorting van een systeem. Lijkt maar me. het is niet alleen iets, iets van de PVDA. Je ziet ook. Nee, je ziet het in Europa Je ziet het in Spanje. Is natuurlijk uh, de PSOE uh, gehalveerd. Door de, vooral de komst ook van uh, nieuwe partijen. Um, uh, je ziet dat in. Uh, natuurlijk Italië, eigenlijk de Sociaaldemocratie. Eerder was ingestort helemaal en in een soort hervormde partij is teruggekomen die het nu ook weer slecht uh, doet. Je ziet in Frankrijk dat uh, de Partij Socialist um, nou ja, gedecimeerd is door uh, de komst van Macron. Dat is trouwens, iemand uit hun eigen geleden die een nieuwe partij is uh, gestart. Um, uh, je ziet ook uh, de instorting van de uh, Sociaaldemocraten in, uh, in België. Is een flinke verzwakking. Uh, He, dus je, eigenlijk is dat een, een, een fenomeen dat uh, in veel landen plaatsvindt. Hoewel er ook uh, in sommige landen juist uh, een opleving is. In, in Portugal bijvoorbeeld hebben, hebben de sociaaldemocraten samen met andere linkspartijen... Um, een krappe meerderheid van één zetel in het uh, parlement. En die uh, vormen nu de nieuwe regering. Dus die hebben echt uh, rechtsverslagen. Dus um, er zijn uh, ook wel weer, he, zie je ook weer winst in Scandinavië. Dus het is niet helemaal... Alleen maar naar beneden. Uh, ook Corbyn, uh, de Engelse leider van Labour, heeft een hele goede verkiezing neergezet uh, een jaar geleden. Dus het is niet allemaal, kommer in hoor van Sociaaldemocraten, maar in het grootste deel van Europa zie je een heel duidelijke neerwaartse trend. Ja, want wat, wat wij een beetje nu als, tenminste wat ik als doel zou neerstellen van dit, uh, dit gesprek, um, is om gewoon even te kijken van waar, waar komt die. Uh, uh, die neergang van de populariteit van de sociaaldemocratie vandaan? Waarom, waarom stort het in, om het zo maar te ja. zeggen? En hoe zou het misschien een heropleving uh, kunnen krijgen? Waar, waar zal dat in zitten? Ja. Um, want zo zie je bijvoorbeeld ook in Denemarken. Er zijn ook weer andere dingen gaande. Die zijn ook weer een hele andere koers aan het... Ja, die hebben, ja de Deense sociaaldemocraten hebben gedacht, weet je... Um, wij, wij gaan gewoon op die beschermingstoer zitten. Wij gaan gewoon zeggen... En uh, wat, wat we altijd hebben gezegd, namelijk wij beschermen uh, mensen hun inkomen en hun sociale zekerheid. En dat doe je het beste door toch restrictiever te zijn in immigratie. Zowel arbeids- als uh, immigratie, als ook uh, andere immigratiestromen, vluchtelingenstromen. He, dus heel erg duidelijk uh, hebben die gekozen voor een, uh, een anti-immigratiekoers, een, uh, een, een, een beschermingskoers. Maar even terug naar de redenen daarvan. Ja. He, Kijk, dan, om de reden te brengen moet je weten wat de, de Sociaaldemocratie was. De Sociaaldemocratie was eigenlijk een. is nog steeds, maar was vooral. een coalitie van de onderklasse samen met de middenklasse, vooral de lagere middenklasse. Een deel ook mensen die staatsafhankelijk zijn met hun inkomen. en een deel intellectuelen. En die hadden gezamenlijk um, een politiek project. En dat politieke project was dat je, uh, dat je uh, kennis, inkomen eerlijk gaat uh, delen, eerlijk gaat verdelen. Dat je eigenlijk. Poogt om de, um, de hele grote maatschappelijke economische verschillen te verkleinen. En dat doe je door hoge inkomens zwaarder te belasten. En dan de lage inkomens daar wat bij te treffen: herverdeling. Um, en ook zorgen dat mensen ook aan de onderkant van de samenleving kunnen opstoten in de vaart volgen. Dus dat was een, um, heel duidelijk een, he, wat wij dan in de literatuur de pro-democratische coalitie noemen. He, als de middenklasse zich verbindt met de onderklasse, krijg je een pro-democratische coalitie. Als de middenklasse zich verbindt met de elite, dan krijg je ja, rechtse regimes die uh, uh, zeg maar, uh, het volk onderdrukken. Nou, die pro-democratische coalitie is in verval. Waarom is dat? Niet in de allerlaatste plaats omdat de onderklasse wegloopt <laughs> van de sociaaldemocratie. Dus die hebben er ook geen zin meer in. Die lopen vooral weg omdat zij vinden dat, denken dat Sociaaldemocraten hen niet langer meer beschermen. Sociaaldemocraten zijn um, ja, libertair geworden, open grenzen, pro-Europees, um, ook uh, hervormingsgezind in de economie. En dat heeft geleid tot, um, ja, tot toch het meewerken van sociaaldemocraten aan flexibilisering van de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Waardoor um, bijvoorbeeld minder sociale woningbouw is, waardoor min, mensen minder in hun baan beschermd worden. Nou, dat is natuurlijk zijn natuurlijk traditionele dingen als sociaaldemocraten dat niet meer doen, niet meer zorgen dat er goede betaalbare woningen zijn en goede banen met een redelijk zeker inkomen, ja. uh, of een, een vangnet indien je geen van twee hebt, uh, dan moet je niet raar opkijken dat die onderklaas wegloopt en denkt: goh, wie, uh, wie heeft een beter verhaal? Ja. En dat zijn dan natuurlijk uh, de valse profeten oprecht, zal ik ze maar noemen. Uh, de heer Wilders die net doet alsof hij dat wel kan. Um, en we hebben natuurlijk tegenwoordig de heer Baudet, die, nou, we weten niet helemaal wat hij dan economisch wil, maar laten we zeggen dat hij ook een soort idee heeft van als Europa maar weg is, dan komt het allemaal wel goed. Um, en maar een deel van de onderklasse trapt daarin, die denkt dat dat echt waar is, dat als je Wilders volgt en grenzen sluit, dat dan alles beter zal zijn. Of Baudet volgt en uit Europa stapt, of wil hij dat niet, we weten niet eigenlijk helemaal niet zo goed wat Baudet wil. En maar dan komt het allemaal wel goed. Maar dat zijn allemaal, ja... Geen reële politieke projecten nog omdat ze voldoende steun hebben en dus bijvoorbeeld andere partijen daaraan mee zouden werken... nog omdat ze voldoende uitgewerkt zijn. Maar het is heel aantrekkelijk voor de onderklasse om te zeggen... grenzen dicht, omdat de onderklasse nu eenmaal de eerste effecten merkt van immigratie. Zowel arbeidsmigratie als ook uh, migratiestromen vanwege vluchtelingen uh, elders in de wereld. Want die concurreren met hen vooral op de arbeidsmarkt en de huizenmarkt. De, de, de, de goedkopere woningen, ja. uh, de huurwoningen, de sociale huurwoningen en uh, de, de minder geschoolde uh, banen. Dus... Uh, ja, als je aan die kant uh, zit van, uh, van de economische strijd, dan denk je ja, dan, dan voel je dat heel sterk dat je niet meer beschermd wordt. En iedereen die dan roept dat hij wel gaat beschermen, wordt natuurlijk je held. Ja, en ik, ik heb, ik heb hier, hier, hier een gedachte. Uh, en als ik die even zou mogen voorleggen, ben ik benieuwd hoe um, jij daarover denkt. Ik, ik, ik heb het er vaak ook over met, uh, met mijn collega Wim van de podcast. Ook van ja, is het ook niet zo dat um, als. Uh, als die, die linkse partij, om het gewoon even wat breder te trekken dan misschien ja. alleen de Sociaaldemocratie. Ja. Ja. Als die uh, alleen maar bezig zijn met wat we dan een beetje gekschiddend uh, regenboogpolitiek noemen. Al, dat, al die super progressieve ja. standpunten. Ja. Ja. Kijk de arbeider daar dan ook niet naar met van joh, wat, wat, zijn, jullie, wat zijn jullie prioriteiten nou? en wat uh, de arbeider, dat is eigenlijk een een moet even heel plat zeggen. Een licht bekrompen man die gewoon een brood, uh, broodje op zijn bord wil en uh, zekerheid in zijn werk. Nou, dat is niet waar okay. Wat we weten van de, um, van de arbeidsklasse, Elsa Zuik, Socialism is learned. He, je bent niet automatisch socialist. En je bent zeker niet automatisch ook libertair. He. Je moet inderdaad, en dat is wat, um, wat ik denk ik een, een, een denkfout is van links. Is die denken dat ieder mens wel. Uh, hé, weldenkend zal zijn. En dus voor bijvoorbeeld. lichtere gevangenisstraffen. of voor het milieu. Nou, dat is helemaal niet zo. Er is gewoon een heel groot deel van de volking die wil gewoon echt. law and order, straffen. zoals de doodstraf invoeren. Ze zijn helemaal niet zo promo. Ze willen eigenlijk gewoon een auto blijven rijden hoor. En ook gewoon vier, vijf keer per jaar. met een vliegtuig op vakantie. En je moet niet over zeuren. Uh, en willen trouwens ook heel goedkoop uh, benzinerijden. Uh, dus. Um, um, het idee dat. He, ...is dat, die, uh, dat een groot deel van de bevolking, zeker met een smalle beurs... ...maar even lekker dat idee van pro-Europa, milieumaatregelen... Uh, ...en een soort libertaire, ik noem het altijd D66, rechterachtige uh, beleid. We uh, uh, moeten naar de sociale omstandigheden van, uh, van mensen kijken... Die, uh, die, met, uh, ...die in de problemen komen met, uh, met justitie. Nou, dat is niet wat heel veel mensen denken. En zeker ook niet hun eigen kiezers op links. En dus... Als je, ja, je, wij noemen dat eigenlijk de, de, pro, de, de linkse partijen hebben te veel ook op die progressieve dimensie afstand genomen van hun eigen, van hun eigen kiezers. Ze zijn veel te ja. progressief, pro-Europees uh, en te groen geworden voor een deel van de conservatieve, gematigde middenklasse. Uh, en um, als je dat aan Sociaaldemocraten. Ik was toevallig vorige week nog in Kopenhagen met alle partijen even vertellen wat hun kiezers vinden. Uh, die mensen denken dat je. Niet bij je hoofd bent. Of schrikken daar heel erg van. Als je dat vertelt. Dat die mensen dan gewoon. Ja, toch gewoon van je weglopen. Dat een van de redenen is waarom mensen. Um dan niet meer op je gaan, uh, gaan stemmen. Maar goed, ze zitten natuurlijk aan de andere ja, kant hoe, ook in een heel hoe, groot probleem. Hoe reageren ze daar uh, behalve schrik, maar hoe, wat, hoe, hoe pakken ze dat dan op? Willen ze dat dan uiteindelijk ook wel weten of willen ze het nou, eigenlijk ze wilt, niet weten? Ja, ze willen weten, maar kijk, de andere deel van de kiezers, want we, hadden het, we hebben het nu over zeg maar, wat we dan noemen de autoritaire onderklasse, zou ik maar zeggen. Ja, je hebt natuurlijk een hele deel van de verlichte middenklasse, en zelfs de, uh, vooral ook intellectuelen en dergelijke, hoge opgeleide die ook op links stemmen, massaal. Die zijn juist wel heel groen. Die zijn juist wel heel pro-Europees. En die zijn juist wel heel progressief. Ja. Um, um, en dus heb je ja, een heel groot probleem. Want je hebt dus eigenlijk meerdere kiezersgroepen... die het totaal inhoudelijk niet met elkaar eens zijn. Nou, wat deden ze dan vroeger? Vroeger had je dan intern allerlei uh, partijorganisaties... Um, die... Uh, ...mensen probeerden bij elkaar te brengen... ...te scholen, uh, debatten te organiseren... ...zodat je zorgt dat, die, uh, uh, uh, dat iedereen binnen de organisatie leert... ...wat eigenlijk sociaal-democratie is... Ja. ...en ook leert dat je, hè, dat daarbij hoort, <laughs> dat je ook uh, progressief bent. En ja, dat is veel minder zo. Dus die partij appelleert nu, zonder dat ze een duidelijk verhaal hebben... Over immigratie, over Europa, appelleren ze aan verschillende kiezersgroepen die het volstrekt niet eens zijn. En laten we eerlijk zijn, kijk, links heeft geen antwoord gevonden op massa-immigratie. Zeker niet op het economische vraagstuk. Als je tegen een sociaaldemocraat, of überhaupt links, laten we even links noemen, ook SP. Als je daartegen zegt, um, um, uh, Europa is uh, slecht, dus de, uh, je moet de grenzen uh, uh, dicht doen. En aan de andere kant zeggen, ja, Europa is goed, want we, he, daar, daar moeten we ons geld verdienen. Dan weten ze eigenlijk niet zo goed welke kansen ze dan op moeten. Want ze zien natuurlijk het probleem met de competitie aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De verdrukking van immigranten. Um, ze zien ook um, de druk op de welvaartsstaat. Maar tegelijkertijd weten ze natuurlijk ook dat Nederland zelf altijd een internationaal... Ja, internationaal natuurlijk altijd handel drijft en open grenzen natuurlijk in het voordeel is. Dus links heeft eigenlijk niet zo goed antwoord gevonden nog op het open grenzen verhaal, nog op een van de gevolgen daarvan namelijk arbeidsmigratie en ook algemeen immigratie. Ja. Ja. En zolang ze dat, daar niet een goed verhaal hebben, kunnen ze natuurlijk nooit meer verkiezingen winnen. En je zag ook dat, hè, dat zie je ook, dat alle partijen op links verloren in de laatste verkiezing. We ja, hebben GroenLinks niet, maar goed, dat zijn, hè, dat zijn tien zetels die overgingen naar GroenLinks. Maar er gingen twintig zetels in totaal in Nederland weg bij links. Ja. Ja. En dat is gewoon wat links geen verhaal heeft, geen geloofwaardig verhaal heeft op wat er nu in de wereld aan de hand is. En hetzelfde zie je in Amerika. De democraten hebben wel anti-Trump-retoriek, maar ze hebben geen eigen verhaal over wat ze nou aan moeten met... De economie ja. en de sociale ontwikkelingen. Ja, wat ik heel interessant zelf vond. We hebben, uh, eerder op de podcast hebben we uh, Leo Lucas gehad. Um, uh, en die is natuurlijk heel erg van het verhaal. van We hebben altijd geprofiteerd van immigratie. En dat zal zich alleen maar zo ook uh, voortzetten. Ja, nog steeds ook. Nog steeds. Uh, dat is ook wat het zuiden ons verwijt. Hè. Wij, wij, ja, al die landen die leiden ho mensen hoog op. En die komen hier werken. Omdat je hier een dubbel salaris verdient. Ja. <laughs> Sorry. Maar... Ben je wel eens in het zuiden van Spanje geweest. Jongere werkloosheid tegen de 40, 50, 60 procent in sommige streken. Ja, die, die gaan zodra raam. ze komen, gaan ze natuurlijk hier naartoe. Want hier heb je een baan. Ja, en nee. wij krijgen dus hoogopgeleide mensen uit al die landen. Die komen hier onze economie versterken. Maar daar niet. Nee, daar loopt het leeg. Die hebben een brain drain. Of in elk geval een, een, een, een deel van het actieve leven. En ook het deel dat ze heel veel belasting betalen. Zitten ze in het westen. En als ze dan in het noorden. En als ze dan teruggaan, dan worden ze... Ja... Dan, hè, dan hebben ze de staat weer nodig en dan maken ja. ze het zuiden armer. Nee, maar Om even dit, dit, uh, dit, dit loopje af te maken. Ik had, uh, ik had recent had ik ook uh, bijvoorbeeld Piet Emmer uh, geïnterviewd. Um, die, die, die heeft ook veel samengewerkt met Leo Lucas, Leo Lucas. En die heeft ook hetzelfde gedacht als Leo Lucas, zei hij. Die. Maar die, zegt, die heeft op een gegeven moment ook de conclusie wel getrokken van... Uh, je kan niet en open grens hebben en een verzorgingsstaat. Want uh, de redenering van meneer Lucassen die klopt dat we in de geschiedenis altijd als hier dan werk was, dan kwam men hier als het werk dan op was, ging men weer weg. Maar dat is zonder de onnatuurlijke poolfactor van een verzorgingstaat. Hmm. Hoe sta, hoe sta nou, je dat tegenover? Dat is niet helemaal waar, dat is niet helemaal waar, want... He, dat, zou, dat zou alleen maar zo werken als wij de enige waren met een verzorgingstaat, dat is niet zo. He. In die Europese ruimte is er overal een zekere verzorgingsstaat. dus dat verhaal klopt niet helemaal. He, die verzorgingsstaat is overal, die is in de ene uh, natuurlijk beter dan de ander, dus dat vergt inderdaad een soort afstemming. En dat zie je ook dat ze daar nu aan het werken, he, dat één minimumloon voor Europa, een soort minimum minimumwelvaartsstaatsniveau in Europa. He, dus dat... Maar het is historisch gezien is het wel vrij uniek uh, wat we in Europa hebben. Ja, wat uniek is aan Europa... Eh, is de combinatie van eigenlijk vrije markteconomie... gekoppeld aan een hoge mate van taxatie, belastingheffing en herverdeling. He, en die combinatie is natuurlijk wel zeker vol te houden... als je zorgt dat die buitengrenzen heel sterk zijn. Want dan heb je gewoon eigenlijk een groter land... en dat land heet Europa en niet meer Nederland of België of Frankrijk. Je moet dan natuurlijk toch wel zorgen... Dat er enige synchronisatie is van die economieën. Nou, die twee dingen heeft Europa dus gepoogd om te doen. Men heeft gepoogd om hele harde buitengrenzen uh, uh, uh, te maken. Um, en vervolgens intern enige afstemming te veroorzaken. Maar dat is eigenlijk op, ja, op zeg maar, de, uh, het harde economische wel gelukt. In munteenheid, uh, belastingstelsels en dergelijke, allerlei regelgeving. Maar dat is niet gelukt op dat gebied van die sociale zekerheid. Daar zijn hele grote uh, uh, verschillen in. Niet zo groot als tussen Europa en de rest van de wereld. Maar wel binnen Europa zijn er nog flinke uh, verschillen. En wat je dus ook in de toekomst zult zien. Wat je in, in de nabije toekomst zult zien. Hè, dat is dat um, die... Rechten die voorheen universeel waren, dat is ook het probleem van de sociale democratie, die voor universele recht is. Dat is wellicht niet handhaafbaar. Dus niet zo dat we de verzorgingsstaat moeten opheffen omdat je open grenzen hebt. Dat is onzin, dat is echt een, echt een dom, dom opmerking. Dat, die, mensen die dat tegen je zeggen, moet je niet geloven. Het is, het is niet zo dat mensen die open grenzen hebben geen verzorgingsstaat kunnen hebben. Dat is echt uh, uh, gelul. Maar wat wel problematisch is, is dat je, um, dat je universele rechten zomaar aan iedereen toekent. Want dat betekent dat iedereen die binnenkomt dezelfde rechten allemaal heeft. Ja, je he, dus moet je zult, eerst burgerschap hebben, zeg nou ja, ja Of, of een, weet je, je moet eerst hebben meebetaald. of je, je krijgt meer, he, dat je een soort... Voor uh, wat hoort wat idee. Voor wat hoort wat. He. Dus het gaat erom dat er een meer evenwicht moet komen tussen de plichten en die trekkingsrechten. En niet automatische trekkingsrechten op alles wat er maar is. En dat, maar dat heeft grote consequenties waar je dan de links ook mee moet dealen. Je hebt niet zomaar dus recht op elke sociale woning. He, in de sociale woning, elke woning. Je hebt niet zomaar recht op elke uitkering. He, dat, dat zal gaan gebeuren. Je, je, je moet je rechten opbouwen over de loop van de tijd. Dat debat zal losbarsten. Ja, want je ziet het nu al gebeuren dat uh, Sebastian Kurz in uh, ja. Oostenrijk heeft besloten dat uh, een uitkering voor een, ik geloof een vluchteling... Of... Uh, ja, die gaat onderscheid, ja, tussen, maar die de, gaat onderscheid maken tussen... ouders. onderscheid tussen Maar Heider deed het al. Hè? Ik weet niet of je dat debat kende van Heider in de jaren tachtig. Dat was ineens geboren, denk. Maar de kindergeld, hè? Die, de, de, ze zijn een soort kinderbijslag. Ja. En Heider zei heel hard... Ja, kijk, dat gaan we natuurlijk niet aan immigranten geven. Dat zijn Oostenrijkse kinderen. Ja. Hè, dus dat onderscheid van... Het ja, okay. is dus niet zomaar als jij zeven kinderen uit het buitenland meeneemt... Dat die ineens allemaal dezelfde rechten hebben als Oostenrijkse kinderen. Hè, dus dat verhaal... Maar toen was dat natuurlijk nog een grote, grote boze Engert. En, uh... Ja, en nu gaat iedereen dat zeggen. Ja. ja. Maar, ze, nee, maar dat. Kijk, dat is de consequentie van hè, dat. Um, uh, we moeten. We moeten um, ik weet zeker dat Europa niet het Europese proces van eenwording wil opgeven. Er zijn natuurlijk wel mensen die dat willen. Maar dat is niet een reële optie. Want uh, dat, zou, dat zou Europa in een grote armoede storten. Plus, uh, als je er echt wilt dat bedrijven vertrekken uit Europa, dan moet je dat doen. Hè, want ja, bedrijven. Ja, ja. Willen, Zeker de bedrijven hebben natuurlijk er natuurlijk echt veel belang bij. Ik ben zelf ondernemer. Ik heb een bedrijf dat in heel veel landen actief is. Wij zijn gewoon echt dead in the water. Als nu ineens allerlei tarieven. Als wij een Donald Trump zouden hebben in Europa. He, dan ben ik gewoon in de problemen. Want dan, moet ik, nou ja, dan kan ik gewoon niet meer over grenzen werken. En dan kan ik ook niet meer zomaar in Frankrijk dingen doen zoals ik nu doe. En in Duitsland. En, goed. We nemen heel even de tijd om onze donateurs te bedanken voor hun gift En u te informeren over onze online en offline community. Dankjewel Jeroen voor je gift. Luistert u dit en denkt u, ik wil ook doneren, ga dan naar onze website, battevierenpodcast.nl en doneer daar ook. Wilt u bij onze evenementen komen en kennis maken met andere luisteraars, redacteurs en gasten bij de Podcast? Dan nou kan dat. Zoek ons op via Facebook en kijk bij onze evenementen wat er de komende tijd gaat gebeuren. Wilt u online in contact komen met andere luisteraars, redacteurs of gasten van de Podcast? Dan nou kan dat via de ware Battevieren discussiegroep op Facebook. W-A-E-R-E Batavire groep. Of zoek het op via onze Facebookpagina. Laat hier weten wat beter kan of discussiëren over de aflevering. Wat u er allemaal van vond. Dank jullie wel. Tweede, wij we moeten, we moeten pogen in Europa om die, het feit dat je één interne markt wilt creëren, combineren met een hoge mate van verzorgingstaat. D dat is de. He, dat, ja, je het, het sociale model van Europa wil je behouden. Het sociale economiemodel. De, waar sociaal en christendemocraten het eigenlijk over eens waren. Alleen het verschil tussen sociaal en christendemocraten was dat uh, sociaal-democraten universele rechten wilden uitdrukken. iedereen had recht op alles. Terwijl christendemocraten meer gezinsidee ja, hadden. de familie he, als van de een, een gezinshoofd heeft recht op het verzorgen van zijn gezin en die ondersteunen we. Nou, je krijgt dus nu dat er een ander model naast komt. Dat is een soort etnisch verzorgingsstaatsmodel. Dus eigen eigen volk eerst. even ja, je, je, samen je, ja, niet iedereen heeft zomaar recht of ieder gezinshoofd heeft recht, maar je, je bouwt rechten op naarmate je aan iets hebt meebetaald. Oké, okay, ja. En dat debat zul je krijgen en daar, daar dan krijg je een nieuwe soort links-rechts strijd waar dan het etnische sausje of het culturele sausje overheen gegooid wordt. Want dat dat creëert ongelijkheid, niet tussen klassen, maar tussen verschillende immigrantengroepen ja. of verschillende groepen mensen die waarschijnlijk ook cultureel verschillen. En dat gaat leiden tot ja absolute politieke strijd en conflict. En sommige partijen zullen het nooit accepteren. De, dus dat is zeg maar de nieuwe politieke strijd die je nu, die je nu al volgens mij heel duidelijk uh, ziet. Ja, want um, interessant was dat vlak voor de landelijke verkiezingen van 2017. Dat uh, zowel Arip als, Sna um, uh, nou onschiet me even, um, de toenmalige minister van Financiën, Dijsselbloem, die, uh, die, die hadden allebei uh, toen, waarschijnlijk ook wel uit een soort wanhoop omdat ze er bij ons zagen hangen, uh, zeiden van nou ja, uh, het, PvdA heeft gewoon uh, grote steken laten vallen. Vijftien jaar na dato, uh, ook toegegeven dat Pim Fortuyn wel eens gelijk had kunnen hebben. En zie je daar dan al de tekenen van een soort ontnuchteringsproces? Nou, ja, kijk, dat is heel grappig, omdat mensen altijd zeggen dat Pim Fortuyn, zeg maar, heeft dat allemaal gezegd. Maar eigenlijk is, die, is dat debat over het multiculturele drama begonnen binnen de Partij van de Arbeid. Hè. In, binnen de Partij van de Arbeid was dat, is dat debat al ver voor Fortuyn in de jaren tachtig losgebarsten. Vertel. Oh, nou, er, was, hè, er waren zeg maar, intellectuelen in de Partij van de Arbeid die zeiden... Um, er is het, culturele, het multiculturele drama. En het multiculturele drama is, is dat de kosten van massa-immigratie... en de kosten van Europese eenwording um, neerdalen. De, de belangrijkste consequentie van allereerst neerdalen in de arbeidswijken aan de onderkant. In hun electoraat. In hun electoraat. En zij die dat zeiden in de Partij van de Arbeid... Um, werden toen natuurlijk... Aan de ene kant gekiel haalt, want eigenlijk was dat een ongewenst verhaal. Maar aan de andere kant brandde daar een heel groot debat los uh, in uh, op links. Over um, wat die multiculturaliteit deed met Nederland. En wat toen, waar toen volgens mij heel duidelijk voor gekozen is. Paul Scheffer was trouwens een van de... Dus als je ooit dat artikel leest, Paul Scheffer, het multiculturele drama. Prachtig artikel, kort in een krant. Maar hij schetst precies wat... Ja, wat toen Paschef was onderdeel van de Partij van de Arbeid. En ja, hij was ja. eerst die het Adi van der Swan ook, geloof ik. Ah, ver, ver, ja, precies, ver voor Fortuin. Ver voor Fortuin zag je. Trouwens, Fortuin was trouwens ook marxist. Maar goed, dat ja. het ook nog bij de PvdA, Maar ga maar niet uit. Um, Fortuin uh, uh, heeft NL. bij alle partijen gezeten en het overal geprobeerd en uiteindelijk bij zijn eigen partij. Nou, eerst, eerst nog eentje bij, bij Jan Nagel en daarna zijn eigen partij. Ja. Hij, bij vijf partijen heeft hij gezeten. Um, um, maar he, Pim Fortuin had. Had gelijk in die zin dat hij zei, kijk het multiculturele drama bestaat in Nederland. En daar moeten we iets aan doen. En Fortuyn had eigenlijk nog hele pragmatische oplossingen vergeleken met... Ja, Fortuyn had nog beleidsideeën. Eh, je, moet, je moet zowel de heer Wilders als de heer Baudet nog betrappen op de eerste nota die ze schrijven. Ja, Fortuyn ja, had gewoon ideeën zoals, over hoe je dat moest doen allemaal. Net zoals uh, dat je net had over... Um, um, of nee, dat was volgens mij vlak voor het interview dat je dat zei van... Uh, de. Um, uh, de de Trump de Republikeinen hebben, hebben, hebben een positief verhaal, maar, de, maar links heeft, uh, heeft alleen maar een, een negatief verhaal. Een anti-Trump verhaal, die ja. alleen maar een anti-Trump verhaal. Ja, nog geen zelfstandig um, eigen verhaal. Ja, maar dat heeft eigenlijk, dat kun je dan ook zien, uh, uh, Wilders en Baudet die hebben ook alleen maar een negatief verhaal. Maar ja. Pim Fortuyn als uitzondering misschien, die had echt een, in, in een in positief ja. verhaal. Nou, die zat vol boordevol ideeën. Ik bedoel, jij hebt een van zijn ideeën in je, in je, in je, in je portemonnee zitten, de overjaarkaart. Ja. Wie voertuigen zijn programma's? Kijk, wil je jongeren leren dat ze niet te ouder zitten, moet je ze in de trein gaan laten zitten. Zo goedkoop mogelijk. <laughs> Iedereen dacht, die man is gek. Maar tien jaar later mocht hij het zelf implementeren. Anyway. Um, um, overigens komen heel veel mensen die uit Leefbaar zaten, zo, die zaten ook in dat team. Nou goed, anyway. Ja. Hele slimme mensen allemaal uh, die gewoon hadden nagedacht over hoe je dat soort problemen oplost. Als je problemen wilt oplossen, moet je iets. iets ja, moet je gewoon een, een beleid bedenken en iets implementeren en dan... Aan een uh, beter alternatief ja, werken dan de het huidige gedrag Ja, alleen maar schelden heeft natuurlijk heel weinig zin. Hey, kijk, we moeten een oplossing vinden voor het feit... We, we kunnen twee dingen doen. Je kan alle grenzen dicht doen, gaat het niet goed gaan. Dan kan ik je verzekeren, Nederland moet gewoon open grenzen hebben. Of we moeten een heel laag niveau van welvaart wensen. Dat gaan we niet accepteren. We zullen dus moeten dealen met open grenzen. Als je deelt met open grenzen, dan komen er allerlei dingen op je af die je niet allemaal zelf in handen. hebt. Jij kunt niet in ne als Nederland bepalen dat er nooit meer oorlogen in het Midden-Oosten komen. Of in Afrika geen armoede is. Of dat mensen denken, weet je wat, ik ga lekker illegaal naar Nederland. Uh, en dan ga ik lekker in het zwarte grijze circuit uh, lekker mijn geld uh, verdienen. Dat kun je niet zomaar allemaal uh, tegen. Dat gaat uh, gebeuren. Dus wat je daarvoor moet doen, is pragmatische oplossingen bedenken. In Amerika bijvoorbeeld de oplossing voor het feit dat je zoveel illegale immigranten hebt. Is dat je niet langer meer uh, belasting op arbeid of huizenbezit heeft, maar op consumptie. Nu gewoon een via, via de VAT, via de BTW. Want iedereen shopt en eet. En als je via de BTW belasting hebt, dan betaalt iedereen. Ik denk dat, dat Amerika ook met een vet en een suikertaks uh, heel goed... Uh... Hele dat, goede kant ja. op gaat. Ja, maar dat doen ze dan weer niet. Maar goed, he, soms, die <laughs> Engeland heeft dat ook nodig. Dat, die het ook nog niet Dat wel. subsidiëren ze nu. Ja. Maar ja. je begrijpt het, dat, en dat zie je in Amerika heel sterk. Amerika is heel hypocriet, want ze doen net zo anti, he, alsof ze anti-immigrant zijn. Maar het, het, Trump heeft nu net 37.000 verblijfsvergunningen, werkvergunningen afgegeven aan Mexicanen. Waarom? Omdat het oogstseizoen eraan komt. En. Het visseizoen en vooral krabben die worden gevangen aan de kusten. Nou, er is geen hond in Amerika die nog krabben gaat vangen. Maar al die Amerikanen willen natuurlijk wel lekker lobster en zo eten. Dus wat moet? Hij heeft gewoon 37.000 uh, verblijfsvergunningen moeten afgeven aan Mexicanen. Daar hoor je hem niet over, natuurlijk, want het is nou goed het verkrachters en uh, ja, noem het op. Maar hij laat ze gewoon binnen, anyway. Maar dus we, we, ook je moet gewoon bedenken: wij kunnen niet met we kunnen onze grenzen niet dicht houden. Dat is ook een onmogelijke uh, wens. Wat je moet doen, is je moet zorgen voor pragmatische oplossing voor het feit dat er arbeidsmigratie zal zijn en ook illegale migratie zal zijn. Dat er elders in de wereld het arm is, want wij zijn gewoon een heel rijk deel van de wereld. Um, um, en hoe, hoe, deal je met, hoe deal je gewoon op een slimme manier met dat feit? Nou, dan moet je dus denken aan hoe, welk belastingregime moet je dan hebben? Welke huizenmarktregels heb je dan? Welke regels heb je voor, um, uh, voor uh, allerlei voorzieningen, sociale voorzieningen uh, waar mensen toegang toe hebben. He, Engeland gaat bijvoorbeeld onderuit, omdat ze. He, ze hebben een. Uh, um, free at the point of entry. Een gezondheidsstelsel. Ja, ja. Ja, nou dan weet je, je als, weet als wat ik er gebeurt. Als ik nu op vakantie ga naar Engeland en ik breek daar uh, de eerste stap dat ik op land ben, breek mijn been, dan, uh, ja, als je, dan, als, dan word als, ik gelijk nou, uh, ja. verzorgd. Als jij nu een vergaande, het is niet uh, toegewenst, absoluut niet, ja, je hebt nu een vergaande, uh, vreselijk enge ziekte, uh, je bent in Engeland, je loopt een ziekenhuis binnen, ze gaan je helpen. Ja, vriend van me had, die was daar net uh, beland, die had een motorongeluk en die is uh, ze voor niets uh, geholpen. He, dus... He, dus dat soort regimes zijn heel sociaal. En probeer maar eens in Engeland de NHS onderuit te halen. Nou, het is een electorale zelfmoordpoging. He, dat gaat geen enkele partij lukken om dat te doen. Maar het is wel problematisch in de financiële zin, omdat mensen dat niet... Ja, dat, nou ja, goed. Da, daar zie je gewoon een probleem. Het is niet voor niks dat die anti-Europese campagnes... Precies die NHS en dat geld, we want our money back... ...precies dat geld naar de NHS ook gingen sturen. Want dat is de grootste zorg van mensen. Het is waarom Corbyn over de NHS praatte toen hij de vorige verkiezingen bijna won. He, dus iedereen zit in over die sociale zekerheid... ...over de zekerheid van een goede behandeling als je ziek bent... ...over hoe, of je kinderen nog een huis kunnen kopen. En daar moeten we oplossingen voor bedenken. Want dat is, he, dat is niet zomaar automatisch op dezelfde manier te regelen zoals nu. We hebben een aantal dingen gedaan en dat is één, we hebben... ...het macro-economische beleid deels weggehaald bij nationale regeringen... ...omdat we één Europese munt he eenheid hebben... ...en dus centrale banken en dergelijke niet meer allemaal in onze eigen hand hebben. Dus een heleboel regeringen hebben veel minder instrumenten. Een heel groot deel van de beleidsvorming is naar Europa gegaan... ...dus ook daar kunnen regeringen niet meer zoveel bewegen als ze voorheen bewogen. He, dus als je heel veel van dat soort beleidsinstrumenten uit handen geeft... ...naar het Europees niveau of naar de centrale bank in Europa... ...in plaats van je eigen nationale systeem... Dan moet je ook de coördinatie op dat niveau tillen. En dan moet je ook de politieke coördinatie naar dat niveau tillen. Nou, dat gaat van ouw. En ik denk dat dat een aanpassingsproces uh, uh, is. En dat kan twee uitkomsten hebben. Grofweg twee uitkomsten. Eén, Europa stort in. Uh, Engeland vertrekt nu. En daarna Orban. En Polen gaat daarna weg. Italië. En, en Italië. Ja. gooien we eruit, want dat gaat niet goed. En dan... Stort de andere in en dan panikeert iedereen in Spanje, want dan denken ze dat dat de volgende is, weet je wel. Nou verliest de linksregering in Portugal de volgende verkiezingen en dan, he, nou goed. He, dus je ziet dat, dat kan. Het andere is, is dat we de Verenigde Staten van uh, Europa worden. En dat Nederland een staat is binnen Europa. Net zoals vroeger Noord-Holland binnen de lage landen een uh, staat was ja dus het kan, het kan alleen maar de een of de andere kant... Uh, en of... die, nee, daar beweeg je heen. Naar die twee. En, en dat is een heel lang proces, want Europa valt niet zomaar uit elkaar. Want er zijn heel veel belangen die daarbij gemoeid zijn. Dus Europa is niet morgen weg. Maar er is natuurlijk ook niet zomaar morgen een, een Verenigde Staten van Europa. Want dat is ook een hele andere stijlfiguur. En wie regeert daar dan? En hoe kiezen dan die regeringen? Ja, en... precies. Dus, um, die, maar dat is ook precies waarom ik mij zo irriteer aan die... ...valse profeten als Wilders en Baudet... ...want die doen het alsof het heel makkelijk is... ...alsof het morgen opgelost is. En dat is natuurlijk niet zo. Ook de voormalige klassestrijd... ...tussen sociale klassen... ...dat heeft tientallen honderden jaar geduurd... voordat we daar een redelijke oplossing voor hadden. Eigenlijk is dat ook nooit helemaal opgelost. Dus het idee dat je... ...problemen finaal kan oplossen... ...dat is gewoon... ...onjuist. En ja. ook oneerlijk... ...en leugenachtig... En we moeten dus ook mensen die net doen alsof je, of je wel heel snel alles kan oplossen, um, ook gewoon echt gewoon tot de orde roepen in onze democratie. Omdat dat gewoon niet zo is. En je moet eigenlijk niet gewoon de ruimte krijgen om dat gewoon te zeggen. Je moet niet kunnen zeggen: Oh, gooi alle Marokkanen eruit in het goed. Dat is niet zo. Stel, zelfs als je alle 300.000 Marokkanen eruit gooit morgen. Wat zou de vol Dan is toch niet alles problematiek in Nederland opgelost? Wat zou Nederland dan. Uh... Om even als, als, als laatste grote vraag, om even nog doorheen te gaan. Wat zou um, uh, Links kunnen leren van die valse profeten? Nou, wat je, de, de grootste les is dat mensen behoefte hebben aan bescherming nog steeds. En wat ze kunnen leren is, waarom is Wilders van een hele rechtse partij naar het midden opgeschoven en pensioenen gaan verdedigen, WW-uitkeringen, sociale woonbouw, allemaal dingen die hij toen hij bij de VVD zat eigenlijk wilde opheffen, morgen nog. De hele verzorgingsstaat eigenlijk. Dus die is allemaal gaan verdedigen. Waarom? Omdat hij heeft ingezien dat zijn politieke toekomst afhankelijk is van het beschermen van mensen, economisch en sociaal. En hij zegt ook cultureel, maar dat is een tweede punt. Maar wat je dus kunt leren aan het feit van de valse profeten is dat ze heel vals beginnen. En uiteindelijk denken, eh, mensen willen toch eigenlijk gewoon zorgen dat als ze werkloos er een BB-uitkering is. Mensen willen ook gewoon nog naar het ziekenhuis kunnen, willen dat een oma goed verzorgd wordt. Dat vergt allemaal enorme overheidsuitgaven, en overheidsinspanning en verzorgingsarrangementen. Die kosten geld, oh dan moeten we belasting heffen. Dat is de les die je van moet leren. Mensen willen gewoon beschermd worden. Ook wilde stemmers willen beschermd worden. Ze denken alleen dat Wilders dat gaat doen. Dat is niet zo. Maar Wilders heeft ook geen plan. Dus die gaat maar mee met het oude beschermen van de oude arrangementen. Deels. En stemt dan stiekem toch tegen die dingen in de Tweede Kamer omdat hij dan hoopt dat zijn kiezers dat niet... ...zien en daar niet op letten. Nou, die, die, zien, die zien het ook niet, die letten, letten daar ook niet nee, op. Nee, maar op als je het algemeen. stemgedrag kijkt met wat er op de website staat van Wilders... ...of de, zeker de retoriek van Wilders en zijn stemgedrag... En ...dan zit daar een gigantisch gat tussen. Ja. En daar moet links van leren, die moet leren wat, wat willen eigenlijk die kiezers... ...waarom, waarom ligt Wilders tegen zijn kiezers of verhult hij wat hij echt doet... ...verzwijgt hij wat hij echt doet... ...omdat dit is wat kiezers willen. Dit is wat kiezers aan de onderkant van de samenleving willen. Die willen bescherming. Bescherming voor hun eigen inkomen... En, ...en bij ziekte en werkloosheid beschermd worden, ze willen dat hun kinderen gewoon een huis kunnen kopen. Dat is een heel groot probleem dat in steden mensen gewoon niet meer een huis kunnen kopen. Die willen gewoon zorgen dat mensen nog, als ze een baan krijgen, niet onmiddellijk ontslagen worden... ...maar dat je bepaalde rechten hebt. Dat willen mensen. Bescherming. Vo sociaal en deels ook cultureel. Mensen voelen ook dat de dingen die wij zijn niet meer... ...vanzelfsprekend zijn dat daar allemaal mensen komen die daar niet bij horen. Nou, dat zijn allemaal dingen, die, daar moet je van leren dat dat mensen verontrust. En wat is jouw antwoord erop? En dan moet je niet zeggen, dat mag je niet zeggen. Of je bent een racist, of je bent, nou ja, je kan van alles uitmaken. Maar je moet zeggen, oké, okay, dit is echt waar mensen dus mee zitten. Hoe, wat is ons echte antwoord dan op, behalve schelden? Dat zijn de vragen die links zich moet stellen. Ja, en die zijn ze zich nu aan het stellen. Die zijn ze al vanaf de jaren tachtig aan het stellen. Al vanaf dat Scheffer en anderen zeiden, er is een multicultureel drama aan de hand. Wij moeten een antwoord hebben. Maar ze hebben er in 30 jaar nog geen antwoord gevonden. Gaat het er binnen nu en een, uh, een 10, 20 jaar wel komen? Nou ja, of, of, of de sociaaldemocratie is verdwenen. En waar vind je dat antwoord dan wel terug? In, uh, nou, ChristenDemocraten zou zeggen herbronning. Ik vind je een mooi term? Vind je Ja, ik vind heel het wel een mooi woord. Herbronning. Ik, ik heb het ook uh, gebruikt het woord uh, naar aanleiding van ja, dit uh, ja, ja. interview. Heel goed. Nou, herbronning. Je moet herbronnen, je moet, je moet zorgen dat je opnieuw nadenkt. Wat, wat zijn jouw waarden, wat zijn jouw ideeën uh, in het huidige tijdschrift waard voor mensen. Wat kunnen zij mee? En hoe kun je die waarden, normen en ideeën omzetten in hele heldere um, uitkomsten voor mensen. Want, eh, Liberalen denken altijd, en dat zie ik ook in d 60, oh, als we maar de regeltjes veranderen, een referendum hebben of de eh, stemrecht naar 16 jaar, maar het komt als een goed. Nee, mensen helemaal niet zitten in die inputkant, aan die voorkant van het politiek systeem. Dat, dat, dat, je moet er een gigant aan trekken om mensen mee te laten doen aan verkiezingen en aan andere dingen. Um, maar waar mensen wel in geïnteresseerd zijn, zijn de uitkomsten. Wat betekent dat voor mij? Wat heb ik eraan? Wat moet ik erin stoppen aan geld? En wat krijg ik er eigenlijk uit voor mezelf en voor mijn gezin? Nou, kostenbaten. Ja, nou, pocketbookvoting en terecht. Mensen zijn helemaal niet zitten in alle ins en outs van de politiek. Nee, ja, frieks als wij wel. Maar de meeste mensen niet. Maar die moet je wel een concrete oplossing bieden. En laten zien wat werkt en wat niet werkt. En um, nooit, opgeven, nooit opgeven dat je gewoon echt... ...goed beleid moet bedenken, goede oplossingen moet bedenken. tuin is wat dat betreft een held op het populistische vlak... ...die bedacht gewoon heldere ideeën, uitvoerbare plannen... ...die je morgen kunt uitproberen. Uh, Ze hoeven niet allemaal te lukken, maar sommige werken. En die moeten we implementeren. En als het mislukt, gewoon een ander ding verzinnen. Maar niet alleen maar roepen dat het allemaal slecht is en dat... We minder Marokkanen moeten hebben. Wat, dat is toch geen serieus beleidsvoorstel, minder Marokkanen? En ja, iedereen die dat roept moet ook gewoon echt aan de paal genageld worden van ja, je bent echt een valse profeet, want je kunt daar gewoon in de praktijk helemaal niks mee. Als allerlaatste, je brugt mening over D66. Ja, vreselijk. D66, ja. Sorry, wat, wat is de vraag? Geen, geen leuke partij? Nee. Nee. Nee. Maar het vooral, wat mij vooral irriteert aan die partij is dat, ze, is dat ze ook, het ook is gelukt om linkse mensen te laten denken dat ze links zijn. O, op welke manier? Of nou ja, omdat nou. ze progressief zijn, denken mensen... Kijk, het oh, dat zei... Dat ja, wat het Nederlandse politiek ja, was heel logisch altijd. Linkse mensen waren progressief, rechtse mensen iets conservatiever en religieus. Soms. Nou, dat was heel helder. Dus als jij progressief bent, ben je ook links. Nou, zo is D60 ook begonnen. Kerp 72 zaten met de Partij van de Arbeid en PPR in één club, heel links programma. Maar D60 is over de loop van de jaren heel erg sterk naar rechts gegaan. Flexibilisering van de arbeidsmarkt en dergelijke. Heel erg naar rechts opgeschoven. Echt een rechtse partij. Een beetje hè, liberaal rechts geworden. Maar wel heel progressief en pro-Europa en multiculti. En, hè, dus linkse mensen denken allemaal dat het een hele een partij van hen is. Maar als je ze gewoon. Gelijk maar los... met GroenLinks. Uh... Ja. Maar dat is echt niet zo. Het zijn gewoon mensen die echt serieus het denken dat we allemaal zzp'ertjes zijn. En allemaal geen bescherming meer nodig hebben op de arbeidsmarkt. in ultieme pluralistische samenleving. Ja, fijn. Maar wat ze hebben gecreëerd is een hele onderklasse van ondernemers. Mensen die op het randje van overleven ondernemertje zitten te spelen. Sterker nog. En uitstellen dat ze kinderen krijgen, een huis kopen. Huis kopen. En stabiliteit gaan ja. zoeken. En dat is allemaal onder het mond van vrijheid. Dus... Als je het hebt over valse profeten, dan is D66 de valse profeet op het progressieve vlak. Want het lijkt alsof je heel progressief een vrijheid hebt en uiteindelijk zit je gevangen... In je vrijheid. In een enorm, uh, ja zeg maar een soort ongebreideld kapitalisme, wat... Wat, wat volstrekt je beperkt in je doen. En ook trouwens helemaal niet de welvaart oplevert die ze veronderstellen. En dat komt omdat hè, een heel groot deel van die, van die hebben het heel goed Dus ze denken dat, dat als ze dat anderen ook maar die vrijheid hebben, dan komt het allemaal wel goed. En dan worden we allemaal wel rijk. Het is een te, ik word daar heel chagrijnig van altijd, van die, uh, van die uh, partij. En dan hebben ze ook nog een leider die dan wel gratis zelf een huisje aanneemt. Ja, dan word ik heel blij. Want dan kan ik tenminste kan zeggen: zie je wel hypocriet? Dan word ik, ja, dan denk ik: zie je. Hij krijgt dat gewoon misschien. Maar de meeste mensen krijgen niet zomaar een huis. De meeste mensen moeten er hard voor Hij werken. Je heeft en altijd wordt... hele mooie machetknopen ook. En, uh, ja, kijk, weet je wanneer zomaar... d 60 geloofwaardig zou worden? Als d 60 morgen in deze regering zou voorstellen... Iedereen die ZZP'er is, ongeacht of je een echt inkomen hebt... mag je een huis kopen. Wij flexibiliseren de arbeidsmarkt... maar dat betekent niet dat je geen huis meer mag kopen. Maar zolang ze die discrepantie verhullen... en net doen alsof die liberalisering van die arbeidsmarkt fantastisch is... maar vervolgens... Gaan ze heel moeilijk doen op die, op die, op die, op die markt van, van, van banken. En banken mogen niet zomaar meer leningen aan mensen geven. En zeker niet zomaar hypotheken. Ja, kom op zeg. Dat betekent dat je feitelijk zegt, zoek maar uit met je inkomen. Je hebt nooit een vast inkomen. Je hebt nooit een goed contract meer. En dat je dan geen huis kan kopen, dat is een jammer. Maar oh, trouwens, we hebben ook geen sociale woningbouw meer. Want die gaan we allemaal verkopen. Want dan komen ze over leuke juppen naar de stad toe. Weet je? Sorry. Maar die hebben ook, die hebben ook echt geen verhaal. En iemand moet hen dat vertellen. Iemand moet tegen D60 vertellen: luister, al die kroonjuwelen, je hebt er al heel veel in de gracht gegooid. Onder andere het referendum. Maar die andere kroonjuwelen zijn ook niet zo heel veel waard. Dat kroontje van jullie is eigenlijk allemaal een beetje, beetje Swarovski. Hoe heeten die dingen? Die nep-diamantjes ook alweer. Het hele kroontje van D60 zijn nep-diamantjes. En we komen langzaam achter dat één voor één vallen ze eruit omdat ze slecht gelijmd zijn. En eigenlijk ook gewoon <laughs> hele goedkope steentjes zijn. Uh, ja, ja. Dat is mijn we laten, uh, mening over D66. Laten de bakfiets even voor wat het is. Uh, ik wil ja, je bedanken. De bakfietsmoeders van D66. Ja. ja. Dat zijn trouwens vaak de, de slimste nog. Die moeten ze nou de leiding geven van ja, de partij. Dat zijn tenminste nog moeders. We en die, en die begrijpen ook welke problemen er zijn. Want die weten, die hebben kinderen... Het, sowieso, vrouwen moeten sowieso de macht krijgen. Die zijn veel slimmer, zijn veel genuanceerder en begrijpen gewoon de echte problemen van mensen. Ja, ik begrijp dat als conceptief je het liefst natuurlijk een traditionele verhouding ziet. dat uh, Mannen die leidende de rol in de publieke sfeer. Maar geloof me, mannen moeten zoveel mogelijk uit de publieke sfeer en vrouwen daar zoveel mogelijk in. We gaan het zo nog op de biertje over hebben, denk ik. Ik moet nu, want ik ben, ik kijk met angst naar, naar de batterij. En uh, we, hebben, we hebben al een, uh, ruim 40 minuten op zitten. Ik, uh, ik, vind het, uh, ik vind het mooi geweest. Hartstikke bedankt. Voor het goede gesprek. En uh, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Graag gedaan.